12 uur. Dit is Lieselotte Thomassen met het Belgische Politie... heeft vier terreurverdachten opgepakt, meldt het federaal parket. In zeven steden zijn 22 huizen doorzocht. De verdachten worden later vandaag voorgeleid aan de onderzoeksrechter... die beslist of de vier langer in de cel moeten blijven. Bij de huiszoekingen zijn geen wapens, explosieven of munitie gevonden. De politie is sinds de politieactie van twee weken geleden in Verviers actief op zoek naar geradicaliseerde moslims... die zich bij de jihad in Syrië of Irak willen voegen of die uit, uit die strijd zijn teruggekeerd. In Zuid-Afrika komt Eugène de Kok voorwaardelijk vrij. De Kok was de leider van een doodsescader... dat in de jaren 80 en 90 verantwoordelijk was... voor het vermoorden en martelen van zwarte activisten in Zuid-Afrika. De Kok werd gearresteerd in 1994, het jaar dat Nelson Mandela vrijkwam. Twee jaar later werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 212 jaar... ...wegens moord, poging tot moord, ontvoering en fraude. Nu komt hij vrij in het licht van de opbouw van het land en nationale verzoening. Ook speelde mee dat de kok berouw heeft getoond... ...en de autoriteiten heeft geholpen bij het terugvinden van lichamen van slachtoffers. De verantwoordelijkheid voor de bloedige aanslagen van gisteren... ...in de Egyptische sina woestijn is opgeëist door een groep die verwant is aan IS... Bij de aanvallen werden zeker 26 Egyptische officieren gedood. Voor de aanvallen plaatste de Egyptische IS-afdeling foto's op Twitter van zwaar bewapende gemaskerde strijders met een IS-vlag. Na afloop eiste de groep op Twitter de verantwoordelijkheid op. In de Sinaï is al maanden de noodtoestand van kracht. Het is er al lange tijd onrustig. Het weer, geregeld zon, in het zuiden en langs de oostgrens veel bewolking en kans op een bui... Het wordt 3 tot 5 graden. In de namiddag en avond vanuit het noordwesten weer buien en meer wind. Dit was het NOS... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... staat tussen Afrit Soest en Afrit Bunschoten... 3 kilometer file na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Houten en Hagestein 3 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. De N44 Den Haag richting Amsterdam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 Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Cheer jongen. Was ik toch vergeten om mijn tune erin te zetten? Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, maar goed, dat is uh, dus bij deze opgelost. We horen de Marvin Game met Sexual Healing. Dan houden we de constellatie en weer... jonge. Maar goed, het sneeuwt lekker. En, uh, of tenminste, het heeft lekker gesneeuwd. Ja, maar... Uh, ja, het is allemaal zwaar overdreven. Ik bedoel, er lag een beetje sneeuw vanmorgen. Ja. Ik had ineens een witte auto. Ik dacht dat die uh, met eliek donkergrijs was, maar hij was ineens wit. Nou ja. Nou, Oké, okay. La, la la la la. Nou, het is vrijdag. Het is vandaag 30 januari, dames en uh, heren. En dit is uh, de laatste vrijdag van de maand. Ik las net dat iemand zei: Van. Ik, uh, ik heb toch eindelijk de vrijdag gevonden. O oh ja, waarom? Dat lag aan het eind van de week. Ja. ja, dat soort dingen kan je hebben. En dan begint het weekend weer. Druk weekend, maar wel gezellig allemaal. Tan -tan -tan -tan. En het begint met een uh, marathon vrijdag. Hè? Ja. Maar goed, het is weer uh, volop live. Uh, vandaag bij ZFM natuurlijk hebben we tussen 12 en 2 CFM lunch. Tussen uh, 3 en 5 hebben we de Euro Breakdown. Tussen 5 en 7, Zandvoort draait door. Nou nah, jongens, dat was een dik feest. Ja, en Zandvoort draait door bijzonder hebben we vandaag een beroemde band in de, in de studio. Helaas gaan ze niet spelen, maar we gaan wel uh, muziek van ze draaien natuurlijk. En... Uh, dat is uh, Vlerk. Ze komen vanmiddag naar de studio tussen 5 en 6. Daarna gaan ze weer snel terug, want ze moeten vanavond spelen. Ze hebben ze een concert in IJmuiden. In uh, de stad Schouwburg. Daar spelen ze dus vanavond. En dat is het geweldig natuurlijk. Want het is een geweldig stel muzikanten. We moeten we uh, ook zo even wat van draaien. En vanmiddag hoort u er meer van tussen 5 en 6. Wanneer Vlerk hier in de studio zit. Ze hebben het toch ook alweer zo'n eind jaren zeventig... dat ze begonnen met, uh, met hun fantastische muziek. En uh, ze zitten al wat jaartjes in de weg, hoor. Dat is uh, geweldig. Weliswaar in uh, wisselende bezettingen... maar zoals het eruit ziet komen we in ieder geval... Uh, ja, dit is wel een topbezetting weer. Want Sylvia Houtsager is terug. En dat is natuurlijk een fantastische violiste en harpiste met name. Een dame die wel wat kan, hoor. En verder Peter Wekers en Hans Visser. En. Nog uh, een Mexicaan waarvan ik de naam even. Uh, schuldig moet blijven. Die dus de basgitaar en zo. en andere gitaren speelt. Maar het wordt. Uh, we gaan ze dus vanmiddag interviewen. tussen vijf en zes bij Zandvoort Daardoor. En. Uh, daarna hebben we natuurlijk ook nog de stamtafel. En wat doen we? Gaan we in dit programma doen? Nou, dat is misschien ook wel belangrijk. We gaan in dit programma natuurlijk straks het Regionieuws. We gaan. Uh, om Kwart voor een nog met iemand praten over uh, het museum. Ik kom nog in de uitzending En verder krijgen we natuurlijk uh, de weekendagenda. Om kwart voor een. Ja. Dus we gaan er uh, een lekker programma van maken. En, uh, het zonnetje schijnt, dus dat stemt je natuurlijk dan ook altijd weer vrolijk. En dan die witte wereld. Als het net gevallen is en die zon schijnt, dan is het wel mooi. Nou, dit is Vlerk. En uh, het duurt even, maar het is mooie muziek en het heet Een Voorspel in Sofia. Vanmiddag uh, veel meer daarvan. Die duurt nog, uh, nou, dat duurt nog een minuut of vier. Uh, vanmiddag dus veel meer daarvan. Vlerk dus. Tussen vijf en zes zijn ze te gast hier in de studio bij ZFM. En u kunt dat natuurlijk live volgen. Via onze webcams uh, die in de studio uh, hangen. En via natuurlijk uh, cfm livenl Of eventueel gewoon ook via de, uh, de app van ZFM Zandvoort. Als u die al op uw mobiele telefoon heeft... dan kunt u ook daar dat verhaal volgen... dat Flerk dus in de studio is. Vanmiddag dus in Zandvoort draait door. En uh, even kijken, wat zit ik nou allemaal te doen, joh? Kom nou toch op. Ja, je raakt helemaal van, van slag, van zoiets. Ja, zo is dat. hè? Hé, wat? We ja, het goed zijn. Drie in één. Changing the sunlight to moonlight Reflections of my life Oh, how they fill my eyes The greetings of people look me down. Rainbow, you were fond to have around. Now I'm changing for the better, for the day. Feel like seeing Rain, you stay En uh, er mooi drie en eentje van, uh, van hun uh, leuke platen. Het nummer dat, uh, wat u eerst hoorde was Reflections of My Life. En uh, daarna hoorde u natuurlijk nog eventjes uh, Rainbow. En vervolgens I See the Rain, hun allereerste grote hit. 1967, als ik het goed heb. Gelukkig de originele opname, er staat ook nog een namaakopname op, uh, op uh, de diverse. Media, maar die moet je niet draaien, want die klinkt vroeger een meter. Maar de originele versie, en dat was deze, die klinkt wel heel mooi. De Marmalade, dus ook nog, uh, ook nog eens een keer een hit gehad met het bekende Bieteliedje: Obladi, Oblada. Ja. En luisteren we luisteren nog steeds naar Zandvoort. ZierfM lunch op uh, ZFM Zandvoort, jawel. En ja, ze zitten klaar voor ons, Angela. Oeh, helemaal met de papieren te wisselen. Voor Zandvoort en de regio. Ja, hier is ze dan met het regionieuws. Hier is Angela de Koning. Ja. Weet je zeker dat ik er ben? <laughs> Wordt het Jutters geluk? Een Groen Zandvoort, een Zandvoortse Waterdag? Of een van de andere mooie projecten die door Zandvoort zijn ingediend? Eneco heeft geld beschikbaar gesteld om projecten die bijdragen aan de verduurzaming van de kust, het versterken van de kustbeleving en initiatieven op het gebied van energiebesparing of duurzame energie te stimuleren. Bekijk alle projecten die door Zandvoort zijn ingediend en breng een stem uit. Want het project met de meeste stemmen wint en ontvangt van Eneco geld om het project daadwerkelijk uit te voeren.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 Van meer dan 50 ingediende voorstellen zijn er 28 door de eerste selectie gekomen. En hierbij is gekeken of het initiatief voldoet aan de doelstellingen van het fonds. en naar de originaliteit en de haalbaarheid. Vandaag gaat de volgende fase in. Inwoners van Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk worden uitgenodigd. om te stemmen op hun meest favoriete van de 28 voorstellen. En dat kan tot 23 februari. Even surfen naar de website van Eneco Luchterduinenfonds. En, en eh, daar wijst het zich vanzelf waar u kunt stemmen. In schooljaar 2013-2014... begonnen ruim 13.000 personen aan een FAVO-opleiding. Dit is onderwijs voor volwassenen... die alsnog een diploma voor het voortgezet onderwijs willen halen. Hiermee ligt dit aantal deelnemers aan onderwijs op vrijwel hetzelfde niveau als het jaar daarvoor. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De provincie geeft het mee. Oh. Ah. <tie> uh. uh. uh. uh. Dit is een heel klein foutje. Ik mis ineens een bericht. <lacht> Oké. Okay. Uh. Gaan we even door met het weer... Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een dag met winterse neerslag is het vanochtend het meest droog. Vanmiddag neemt de kans op regen of uh, natte sneeuw weer toe. Het wordt 4 à 5 graden. Vanavond valt er nog wat regen of natte sneeuw. Maar al vrij snel wordt het droog. Komende nacht komt het weer tot een enkele regen of hagelbui. De wind is west tot zuidwest en matig in de polder en krachtig aan zee. En de temperatuur daalt naar, naar iets boven het vriespunt. Morgen zijn er wolkenvelden en komt het tot een enkele bui. Zo nu en dan schijnt ook even de zon. De west tot zuidwest wind is matig tot uh, vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar uh, een graad of vijf. zondag overdag is het de half tot zwaar bewolkt en komt het regelmatig tot buien.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 Meneer Palladino op bas. Een hele aparte bassist was dat. En volgens mij stonden de Temptations erachter in, in het achter van het Als ik me dat goed herinner. Every time you go away... You take a piece of me with you. Uh, Zometeen uh, naar de volgende plaat gaan we praten met uh, iemand van het museumpodium. Uh, want daar is ook veel wat te doen uh, binnenkort. En uh, uh, wat u misschien nog niet weet, is dat Queen in Nederland is, hè? maar dat uh, is een ander verhaal. Dit is Mark Nopfler. Nieuwe single van hem en die heet Barrel. Dat was Mark Knopfler en uh, dat, uh, dat nummer, dat heette dus, uh, hoe heet het ook weer? Oh ja, Beryl heet het en dat was zijn nieuwe single. Goed, we hebben iemand aan de telefoon over het museumpodium en Angela praat met haar. Ja, aan de telefoon heb ik uh, Noortje Müller en uh, jij wilde vandaag graag even iets vertellen over het museumpodium. Ja, dat klopt. Vanavond uh, hebben wij Carla Bos. Dat is een harpiste. En uh, het is eigenlijk alweer de derde keer dat ze uh, optreedt voor het podium. Ja. En uh, deze keer doet ze het met een muzikale vertelling. Dus dat is, ja. hij neemt altijd drie harpen mee. En ze speelt op alle drie die harpen. En het is echt zo ontroerend mooi. Ja. Dat ik iedereen wil aangeven, joh, dit moet je komen luisteren. Ja. Fantastisch. Het begint om 8 uh, uur tot half tien. Ja. En we hebben de inloop om half acht met een kopje koffie. De kosten zijn 10 euro. Ja. En daar zit uh, de koffie en een drankje bij. En uh, ja. Het weer zal misschien wat tegenzitten... maar zoals het er nu uitziet... het was echt stralend buiten. Ja, nou vooralsnog ja, lijkt, lijkt het... Uh, dat, dat we de, de meeste winterse perikelen... wel een beetje gehad hebben dus. Ja, ja. Met een beetje hoop uh, kunnen mensen... toch, uh, toch die kant opkomen. Ja, ja, ja. En, en uh, het, uh, muzikale vertellingen... wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het is een soort... Het sprookje wat ze vertelt. Mm -hmm. uh, het gaat over een magisch eiland. Mm -hmm. Waar het altijd lente is en waar iedereen gelukkig is. En waar alleen maar harpisten wonen. Aha. Dan hebben ze een beste harpspeler. En dan komt er een boze tovenaar. Het is eigenlijk een beetje voor alle leeftijden. Maar het is Le een volwassen sprookje, zeg maar. Yeah. Het heet De Harp van Brandis. Oh ja, ja, ja, ik heb iets voorbij zien, zien komen in, ja. de, in de krant, ja. Klopt. Ja, ja, ja. ja. Dus ja. Hm. Heel dat interessant. Wat, wat ik even wilde zeggen. En ik hoop, hm. uh, we hebben ook voor het museumpodium voor uh, tot en met juni een prachtig programma. We hebben in februari een swingende avond door Zandvoortse muzikanten. Nou bellen we je dan even over, hè. Ja, ja, ook dat. Maar ik wil even zeggen dat we toch wel heel hard bezig zijn met dat museumpodium. Ja. Nou, dat, dat, is dat is alleen maar positief. Dat is alleen maar positief. En het is gewoon toch heel fijn als mensen ja. daar ook aandacht aan schenken. Ja, en het is in het, uh, het Zandvoortsmuseum, hè? Het Zandvoortsmuseum, uh, ja. ja. ja. Oké. Okay. Okay. Straat nummer 1. Dat is bij het Gasthuisplein. Ja, op het hoekje. We kennen het. Oké, okay, en de ja. aanvang was... Uh, de aanvang is acht uh, uur en Ach. de inloop half acht. Vanaf half acht uh, bent u, dus u hoort het, bent u welkom om dit bijzondere uh, optreden eigenlijk, okay. ja mag ik het wel noemen, uh, te komen bekijken. Het lijkt me, lijkt me persoonlijk heel erg mooi. Oké, okay. ja. nou, misschien ga ik je wel zien. Misschien? je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Nou, heel fijn dat ik het weer even mocht uh, vertellen. Ja. Dankjewel. En Graag uh, gedaan. Hou ons op de hoogte, hè? Okay. Ja hoor, doen we. Oké. Okay. Prima. Tot okay. ziens. Okay. Tot ziens. Fijn ja. weekend. Hoi. Dag. Ja, en wat u uh, misschien ook nog niet weet... dat, is, uh, dat heeft niks met het Zandvoors Museum te maken natuurlijk... maar Queen is ook in Nederland. Hè? Althans, uh, twee Nederlandse... de twee leden die er nog zijn... Uh, Brian May en Roger Taylor... als ik het goed heb. Die, uh, die zijn er nog. Uh, John Deacon is ermee gestopt. Dus een andere drummer. En natuurlijk, Freddie Mercury is er ook niet bij. Nee, die kon niet vanavond. Maar uh, Queen toert al een tijdje met een zanger. Die heet Adam Lambert. En um, die wil beslist niet op Freddie Mercury lijken. Dat zegt hij ook. Maar um, hij speelt samen met Brian May en Roger Taylor. Speelt hij wel uh, een heleboel Queen -reper repertoire. En uh, dat is vanavond in het Dome. Dus, uh, dus als u, ik weet niet, het zal wel uitverkocht zijn. Maar mocht u dat niet weten en er toch nog naartoe willen. Oké. Okay. Adam Lambert is een zanger. Die in Amerika uh, ooit een keer meegedaan heeft als, uh, als uh, deelnemer aan, aan Idols. En, uh, maar hij won dat niet, maar hij, werd wel, hij viel wel op en hij treedt nu dus gewoon op met Queen. Dit is hem. What do you want from me? Dit is Adam Lambert. Die dus vanavond samen met twee overgebleven leden van Queen. Concert geeft in het Dome En dat is echt goed hoor. Ze, hebben dat, ze doen dat al een jaar of vier, vijf samen. We hebben het ook al eens gezien bij het laatste EK in Oekraïne. Daar traden ze onder andere in Kiev op. En vanavond staan ze dus in het Dome. Adam Lambert samen met Queen. Het nummer dat heet What Do You Want From Me. Dit is Ilse de Lange. The Common Minutes. En dat, was, uh, dat waren de Common Linnets. Met Ilse De Lange natuurlijk. En hier ook nog met Welen. Maar ot, ik weet niet of je op dit nummer nog meespeelt. Oké. Okay. En als besluit van het de eerste uur. The Cutting Crew. And Die in Your Arms.